Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlanders worden uit Sudan weggehaald. Zoveel mogelijk mensen wil het ministerie van Buitenlandse Zaken in veiligheid brengen. Hoe dat gebeurt is nog onduidelijk. Verschillende landen halen mensen weg uit Sudan. Onder meer de VS en Frankrijk evacueren burgers en diplomaten daar. In het Afrikaanse land wordt al een tijd gevochten tussen het leger en een militaire strijdgroep, RSF. Vooral in de hoofdstad Khartoum gaat het er hard aan toe... Daarom evacueren veel landen hun mensen via Port Sudan, vertelt correspondent Els van Gelder. Dat is een havenstad aan de, aan de Rode Zee. Uh, daar vandaan zijn nu zo'n 170 mensen vertrokken. Maar ja, die stad die ligt 13 uur rijden van Khartoum af. Hè? En de meeste buitenlanders, de diplomaten, maar ook mensen die voor internationale organisaties werken, die wonen daar. Italië wil beren uitzetten naar het buitenland. Dat willen eens omdat eerder deze maand een hardloper werd aangevallen door een beer. Het beest werd gevangen en wordt mogelijk afgemaakt. Beeraanvallen gebeuren vaker in het noorden van Italië, waar zo'n 100 beren zitten. Een Italiaanse minister gaat nu met andere Europese landen overleggen over het uitzetten van de beren. Een man uit Amsterdam kan zijn rijbewijs wel even vergeten. Hij kroste in zijn auto met 110 kilometer per uur over een fietspad daar... De politie heeft dus in ieder geval zijn roze pasje afgepakt. Mogelijk krijgt hij later ook nog een boete. Ook iemand anders die met de auto over het fietspad reed is betrapt. En de directeur van FC Groningen is pissig dat de wedstrijd tussen zijn club en NEC gisteren werd gestaakt. Hij is teleurgesteld dat er iemand is die het voor iedereen daar verpestte. De voetbalwedstrijd werd gisteravond al na 18 minuten stilgelegd... dan dat er een grensrechter werd geraakt door een beker bier... die vanaf de tribune werd gegooid. Er is toch iemand die zich niet in kan houden. Er zijn inmiddels al stewards onderweg naar de dag vermoedelijke dader, de dommer. De biergorde werd uit het vak meegenomen. Het stilleggen van de wedstrijd is een nieuwe regel van de KNVB. De boel wordt voortaan direct gestaakt als een speler of scheids wordt geraakt door een voorwerp uit het publiek. Het is nog niet duidelijk of de wedstrijd later wordt ingehaald of dat ze het met de tussenstand 0-0 moeten doen. Heb ik het weer nog? Het is droog. Er is zon. In de middag wat buitjes vanuit het zuiden. Het wordt 14 graden in het noorden, 18 in het zuiden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Monster How do you like your ex in the morning? Gespeeld door het uh, trio Mulder. Weilen Johan Mulder en Weilen Frits op de saxofoon hoorden wij. Goedemorgen ZFM luisteraars. ZFM jazz luisteraars mag ik wel zeggen. Goedemorgen op deze zonnige zondag 23 april 2023. Welkom. Uh, ik heb twee uur lang van alles wat... En uh, wie ben ik? Peter den Boer, samensteller en presentator vandaag... van dit langstlopend programma in het bestaan van ZFM. Vandaag heb ik twee hoofdonderwerpen. Dat is... Uh, uh, ik besteed aandacht aan Ahmed Jamal, de Amerikaanse... Pianist die vorige week is overleden... en die van groot belang is geweest in de geschiedenis van de jazzmuziek. En ik ga uh, aandacht besteden aan het ontstaan van de huidige jazzscene in Nederland. Uh, althans niet de huidige scene, maar de, de scene in Nederland in de jaren 40, 50. Die heeft geleid ertoe dat uh, wij nu zulke fantastische muzikanten hebben. Kortom... Er is genoeg te beleven. Louis Jordan, daar ga ik eens mee beginnen. If you is or is you ain't my baby. I got a girl who's always late... Anytime we have a date But I love her Yes, I love her I'm gonna walk right up to her gate And see if I can get it straight Cause I want her I'm gonna ask her Is you, is or is you, ain't my baby me doubt, you's is still my baby, baby, seems my flame in your heart's done gone out, a woman is a creature that has always been strange. Just when you're sure of one You'll find she's gone and made a change Is you is or is you ain't my baby Maybe baby's found somebody new Or is my baby still my baby true find somebody new Or is my baby still my baby true meneer Mulligan... en uh, meneer Chad Baker op trompet. Ik ga nu eens laten horen... goud van oud zullen we maar zeggen... maar nog fonkelend alsof het vorige week is opgenomen. Helen Merrill, de zangeres... met het sextet van uh, Clifford Brown. Gearrangeerd door Quincy Jones, 1954. Maar spettert. En het heet... You'd be so nice to come home to. Be so nice, you'd be paradise. to come home to and love. Helen Merel, you'd be so nice to come home to de Nederlandse bassist. Een van de jongens, Bates, Peter Bates, is uh, een uh, jongen uit een gezin met uh, meerdere broers. En allemaal, althans drie daarvan, die zijn uh, heel erg uh, samengeklonterd... en uh, vormen een, uh, de basis van fantastische trio's en kwartetten... De een speelt saxofoon, de ander is een uh, virtuose pianist. En uh, die Peter Bates is een even virtuose bassist... met z'n drieën uit ingezin En uh, ze gooien overal hoge ogen. En behalve dat ze samen spelen... gaan ze natuurlijk met Jan en Alleman uh, de podia op. En zo heb ik een, uh, een cd gevonden van de pianist Juraj Stanik. Die speelt piano Owen Hart op het slagwerk. En Marius Beets, Marius Beets, ik zei Peter... maar het is Marius Beets, die speelt op de bas. En we gaan luisteren naar een compositie van meneer Stanik. Eenvoudig getiteld Blue. If they ask me I could write a book about the way you walk and whisper and look Plot. It's just to tell you that I love you a lot. Washington met het, uh, een combo onder leiding van trompetist Clark Terry. En dan is het nu tijd voor de aankondiging van uh, de man die afgelopen twee weken geleden is overleden. De ongelooflijk invloedrijke pianist Ahmed Jamal. Ik ga eerst even een stukje laten horen. Een introductie door een uh, Franse concertorganisator ergens in een uh, grote zaal waar hij hem aankondigt. Ahmad Jamal come from Pittsburgh, the town that gave us Elso, Harold Garner. and I think that uh, one of the greatest fans of Hamad uh, has always always been Miles Davis, and Miles was so mad about Hamad that he asked to his pianist, like Red Gallon or Bill Evans, to play in the same style as Hamad. And Hamad has signed recently a record deal with Motown, and that's one proof, more, that we are in a good, good health. Ladies and gentlemen, with Sabu Adeyola à la abbas and Peyton Crossley à la batterie. Le Ahmed Jamal trio. Ja, dat was een. een introductie van. Uh, Ahmed Jamal. die. Uh, destijds. over de hele wereld trok. Hij is. Uh, geboren. in 1930 en. Uh, zoals gezegd, 16 april overleden. En. men zegt dat. na Charlie Parker hij de meest invloedrijke uh, pianist is geweest... of muzikant in de ontwikkeling van de jazz. Nou, we gaan het horen. Hij heeft uh, met heel veel trios en kwartetten gespeeld... maar is uh, eigenlijk het meest beroemd als... Uh, behalve als solist in zijn eigen trio... als begenadigd begeleider. Ik ga nu laten horen een, een vertolking van zijn trio van uh, de Standard Autumn Leaves... Ahmed Jamal. Hij heeft ook een, uh, in zijn beginperiode opgetreden met een groep en die heette The Three Strings. En dat was een herleiding naar het feit dat Ahmed Jamal op de piano, Ray Crawford op de gitaar en Eddie Cohen op de bas, alle drie een instrument bespeelden dat de snaren beroerde om het geluid te maken. De Three Strings. Rings. En uit die periode laat ik graag horen een uh, opname uit 52, Ahmed Blues. Amen, Met gitaar en bas. En zijn sound die veranderde aanmerkelijk toen de gitarist in 57 werd vervangen door uh, een drummer, Vernon Fournier. En uh, toen ging die groep werken als een soort huistrio bij een, uh, een hotel in Chicago. En toen ging het helemaal los, zullen we maar zeggen. Toen uh, gingen hun platen als broodjes over, zoete broodjes over de toonbank. En uh, het verhaal wil dat hij met die platenbusiness zoveel vergaarde... dat hij uh, een restaurant met een club kon kopen van dat geld. En uh, de Alhambra. En daar werd ongelooflijk veel muziek gemaakt. Ik ga tot slot laten horen een uh, live stukje... I've never been in love before. Ahmed Jamal, je hebt zijn best en tot heel kort voor zijn dood heeft hij nog uh, alsmaar opgetreden. Dat uh, muzikanten ook met heel weinigen iets moois kunnen produceren, dat hoor je soms. Bij concerten, als, uh, de, als ze de boel aan het opstellen zijn. of uh, voor ze beginnen. dat ineens uh, één of twee muzikanten. zomaar uit het niets beginnen te spelen. En dan zijn dat vaak pareltjes. Uh, zo ook een, uh, is ooit opgenomen. een duet: Stan Getz op de sax en Paul Horn op de fluit. in uh, Cannes, het jazzfestival. En dat is het stuk Nature Boy. <coughs> Twee mensen die tot in het uiterste hun vak verstaan. Stan Gitz op de altsax en Paul Hoorn op de fluit live in Kan. Ik ga nu eens laten horen van uh, mevrouw Dor Dorothy Donnegan... die met haar trio uh, speelt. En ik heb uitgekozen een nummer dat... Uh, waar de slagwerker soleert maar niet met zijn stokken, geen herrie... zullen we maar zeggen, maar met de borsteltjes, de brushes. En het is een, uh, een beroemd stuk, ge ooit gecomponeerd door Neil Hefty... en beroemd geworden door de big band van uh, Count Basie. Maar hier horen wij Dorothy Tonkin Trio. En uh, we gaan het horen. Cute. En dan is het alweer bijna klaar, het eerste uur. Dan krijgen we zometeen het nieuws en de reclame. En daarna nog een vol uur ZFM Jazz op zondag. En daarin ga ik onder meer aandacht besteden aan twee dingen. Aan het komende optreden in Theater De Krocht over een paar weken. En ik ga aandacht besteden aan de oergeschiedenis van de Nederlandse Jazz. Maar eerst gaan wij deze eerste serie afsluiten. Ben Webster, Londonderry Air. Tot na elven. mm